Mladic werd in mei vorig jaar opgepakt in Servië... waar hij zich jaren schuil had gehouden. Mladic wordt onder meer beschuldigd van massamoord in Srebrenica in 1995. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. Zurich is de duurste stad ter wereld om te wonen... dat meldt weekblad The Economist... dat jaarlijks onderzoek doet naar de kosten van wonen in grote steden. De Zwitserse stad is zo duur vanwege de hoge koers van de Zwitserse Franc... Een witbrood kost daar 4,70 euro omgerekend... en een kilo witte rijst 4,10 euro. Geneve staat net als vorig jaar op de tweede plek in de lijst. Tokio, dat vorig jaar nog de duurste stad was... staat nu op de derde plaats in de lijst van de Economist. De drie goedkoopste wereldsteden om te wonen zijn Teheran, Mumbai in India... en het Pakistanse Karachi. Een klusjesman in de Duitse stad Hannover... heeft achter een keukenkastje drie kilo goud gevonden... met een waarde van meer dan 100.000 euro...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 Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond. In Frankrijk is men in afwachting van de mededeling van president Sarkozy... dat hij zich beschikbaar stelt voor een tweede termijn als president. Zometeen schakelen we met de correspondent daar. En ik praat er ook over met Rudy Wester. Zij is voormalig directeur van het Instituut Nederlanden in Parijs. En zij heeft Sarkozy ooit ontmoet... Nou, en hoe dat was, dat horen we zometeen. Maar we gaan het eerst hebben over het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De Tweede Kamer die praat daar morgen opnieuw over. Daar is altijd gedoe over. Want omdat de veehouders hun dieren antibiotica geven... worden ook mensen steeds vaker resistent voor antibiotica. Ik ga erover praten met veehouder Erik van den Heuvel. Goedenavond. Goedenavond. U heeft een, bedrijf, een varkensbedrijf in Nistelrode in Brabant... Dat klopt, ik heb een zeugenbedrijf. Een zeugenbedrijf? Ja. Oké. Okay. Ja, dat betekent dat wij uh, biggen produceren uh, tot 25 kilogram. Oké, okay, goed. Nou, dat uh, is uh, gezegd. Maar u bent hier om te hebben over die antibiotica. Want u heeft de gevolgen van het gebruik van antibiotica op uw varkenshouderij... Uh, uh, op een vervelende manier eigenlijk uh, uh, ja, bijna aan de lijve ondervonden. Althans, uw dochtertje, wat, wat is er precies gebeurd? Dan gaan we even terug naar oktober 2003... toen onze jongste dochter uh, haar tweede open-hart-operatie moest ondergaan. En die kon toen geen doorgang vinden omdat ze met de MRSA-bacterie besmet was. En toen konden we naar huis doen. Ja, want u stond in dat ziekenhuis en toen? Ja, toen moest ze eigenlijk geopereerd worden voor de, voor de tweede keer aan haar hartje. En uh, omdat ze dus MRSA-positief was, uh, kon ze niet geopereerd worden. Ja, ja, en u kon echt gewoon uh, weggaan daar? Ja, we konden naar huis, letterlijk naar huis. En wat, wat, wat, wat betekende dat voor u in het gezin? Nou, dat, uh, dat heeft heel veel uh, impact uh, gehad. In, uh, in de eerste instantie weet je niet wat je, wat je overkomt... en uh, waarom uh, überhaupt dat je dan uh, naar huis gaat. Nou, dan ga je informeren en dan kom je erachter... Dus, uh, dat een MRSA-bacterie toch wel uh, uh, heel schadelijk kan zijn... op het moment dat ze geopereerd wordt. Want als ze dan antibiotica zou moeten krijgen... dan kan die wel eens uh, niet aanslaan en dan uh, heb je een probleem extra... Dan, is hij uh, ja dat kan levensbedreigend zijn. Ja, dus het was ook eigenlijk in haar eigen belang dat u weg werd gestuurd. Dat wel, dat ja. klopt. Achteraf ja. uh, begrijpen we het wel. Ja, en, en uh, had u ooit van die bacterie gehoord? Ik had wel ooit van de MRSA-bacterie gehoord uh, in de humanen, maar uh, vanuit de veehouderij uh, hadden we er überhaupt nog nooit van gehoord. En zelfs de arts-microbioloog uh, waar we toen in, mee in contact waren, uh, die had daar ook uh, van deze bacterie, uh, die hij niet kon typeren zoals hij dat zei op dat moment, uh, uh, wisten we toen niet dat hij van de varkens af zou komen. Ja, want, want u ging naar huis en, en werd u toen onderzocht of hoe ging dat precies? Nou, ik heb zelf uh, mij gevraagd uh, aan de arts-microbioloog. Uh, uh, hoe, hoe komt dit nu? Waar, waar komt die bacterie vandaan? En dat kon hij mij niet zeggen. En Toen heb ik gezegd, van, nou is het interessant om ons gezin te laten onderzoeken. En dat vond hij niet zo interessant. In die zin, uh, hij zegt, van, uh, als die MRSA-bacterie maar niet in het ziekenhuis is. Uh, buiten het ziekenhuis heb ik er toch geen controle op. Maar toen zijn wij zelf verder gaan zoeken. Naar de huisarts gegaan en laten onderzoeken. En toen bleek dat we vier van de vijf gezinsleden positief waren op die MRSA. Ja, dus had u het zelf ook? Ja. En, en, en wat dacht u toen? Nou, dan ga je verder aan het kijken en aan het zoeken van... ja, waar komt het vandaan? Toen zijn wij uh, een, een groepje varkenshouders gaan uh, bemonsteren... in samenspraak met de arts microbioloog. En, en toen bleek al dat van die, van die varkenshouders... Uh, dat er van de 25 vijf positief waren. Dat was 20 procent, terwijl het landelijk gemiddelde... Uh, onder de 1 procent ligt uh, in Nederland. Dus en dat... werd toen gelijk de link gelegd uh, met, met de varkenshouderij? Direct nog niet, maar uh, het vermoeden werd steeds sterker... Dus toen zijn we ook varkens gaan monster op ons bedrijf... en daar vonden we dus dezelfde MRSA-bacterie. Ja, en toen was 1, 1 en 1 is 2, hè? Toen was het duidelijk. Ja, toen was het wel duidelijk, ja. Ja, en, en toen? Want hoe gaat dat dan verder? Dat, dan heb, ben je een bedrijf met de MRSA-bacterie, je bent ja. een gezin... Eh, waarvan ongeveer iedereen de MRSA-bacterie heeft. Hoe ging dat verder? Nou, dan ga je zoeken van uh, hoe, hoe kunnen we dit uh, probleem uh, wegkrijgen. Want ja, met, met vier van de vijf gezinsleden positief op MRSA. Als je dan in het ziekenhuis komt en je wordt, uh, of je kunt niet behandeld uh, worden, of je, je, je komt helemaal in quarantaine te liggen, ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus dan ga je zoeken van hoe kunnen we dit probleem oplossen? En ja, op een gegeven moment komt het toch zover dat je wel bewust bent van het antibiotica gebruik. Dat zal terug moeten om het MRSA-probleem onder controle te krijgen. Ja, want even voor de duidelijkheid: MRSA is gekoppeld aan het antibiotica gebruik in uw bedrijf um, in, in, in ons bedrijf ja het is het is gekoppeld met antibiotica gebruik jazeker. ja zeker maar gebruik bij de dieren hè? even voor ja, de duidelijkheid ja, ja ja ja ja want hoe werkt dat precies voor mensen die dat niet weten hoe dat zit nou, als er uh, veel antibiotica ge gebruikt wordt... en het wordt uh, ooit niet goed gebruikt... Uh, als, een, als een kuur niet afgemaakt wordt uh, bijvoorbeeld... Ja, dan kan je resistentie krijgen. Normaal gezegd, uh, als je een kuur uh, afmaakt... dan krijg je 6, 97 procent van de bacteriën afgedood. 3, 4 procent uh, blijft leven. En dat zijn ook meestal de sterkste en de resistenten. Maar als je een kuur niet afmaakt... dan kan het best zijn dat je maar 70 procent uh, afgedood hebt... of 60 procent afgedood hebt. En dan worden die anderen steeds meer resistent... omdat ze gewend raken... aan. Die antibiotica, zo is het met de mensen ook. In, ja. het, in het buitenland kennen we het ook bij de mensen. Dus dat antibiotica niet goed gebruikt wordt. En dat is het probleem meestal. Ja. En, en u was veehouder, u gebruikte dat middel gewoon. Die antibiotica, en u had geen flauw benul dat dit het resultaat kon zijn. Nee, zeker niet. Nee. Toen nee. in der tijd, want we praten over 2003, ja. wist niemand hiervan. Nou, wist niemand hiervan, dat, dat zal ik niet zeggen... maar het is wel onbewust gegroeid het antibioticagebruik in de veehouderij. Dat wil ik wel zeggen. Hoe bedoelt u dat? Uh, dat wij niet ons eigen bewust waren dat we er zoveel schade mee zouden kunnen doen. Ja, dat wist u ook niet? Nee. nee. Want, want heeft u zich wat dat betreft achteraf nooit eens uh, op uw achterhoofd gekrapt... en gedacht, jeetje, wat heb ik mijn gezin eigenlijk aangedaan? Nou, dat kun je achteraf wel constateren... maar dan kan je dan toch niet meer terugdraaien. Dan kan je beter vooruitkijken, vind ik dan. En kijken van, hoe kunnen we het in de toekomst uh, oplossen? Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want hoe is het eigenlijk met uw dochtertje afgelopen? Op dit moment gaat het gelukkig uh, goed met, mijn, uh, met, met onze dochter. Ze is uh, uiteindelijk toch in januari 2004 geopereerd uh, kunnen worden. Uh, alhoewel de laatste twee weken voor die operatie dat nog levensbedreigend was. Want er uh, was geen uh, quarantaine-IC uh, vrij. Ja, en, want dat ziens. moet je dan hebben, hè? een ja, quarantaine-IC. Dus absoluut. uiteindelijk is er een ziekenhuis geweest die haar desondanks ja. heeft geaccepteerd. Ja. En heeft geopereerd. Ja. Ja, en dat is allemaal goed afgelopen. Dat is gelukkig goed afgelopen. Ja. ja. Nou, laten we dan nog even verder praten over het, uh, over het bedrijf. Hoe het daarmee verder is gegaan. Want dan weet je dat. Je weet wat voor gevolgen dat kan hebben: hè, voor, voor, voor je dochter, maar ook voor andere gezinsleden. Hoe bent u toen verder gegaan? Uiteindelijk heb ik 1 januari 2009 gezegd bij ons thuis op het bedrijf... van dit jaar gaan wij 50% antibiotica reduceren. 2009, Linksland... dat is heel wat jaren later. Ja, hè? dat is heel wat jaren later. Maar het is ook een stuk van: hé, hey, Dit moet echt gebeuren, het antibiotica gebruik moet omlaag. En op dit moment is het een veehouderij wordt het steeds meer bewust. En bij steeds meer mensen die ook zeggen van ja, het zal terug moeten. En dat is ook belangrijk. Dus in wat januari... heeft u gedaan? In januari 2009 zei, heb ik dus gezegd... 50% willen we reduceren dit jaar. Nou, we hebben van andere maatregelen genomen in het bedrijf... en daar hadden we 60% gehaald in het jaar. Um, en in 2010 toen, toen zei ik van nou, ik wil verder terug, want het moet verder terug kunnen. En toen zijn we uh, met een hele andere manier van werken uh, gegaan. Oftewel, uh, wij zijn uh, gestopt met het bacterie doden, zoals we eigenlijk uh, altijd gedaan hebben. En wij zijn overgegaan naar het bacterie beheersen in het bedrijf. En wat betekent dat concreet? Want dat is voor mij allemaal Abacadaba. Nou, het uh, het doden, wat hebben we zeg maar, de, de laatste tientallen jaren gedaan... met uh, chemische uh, uh, inweekmiddelen of desinfectiemiddelen... en of met antibiotica, uh, om zoveel mogelijk bacteriën te doden. In de wetenschap dat we ze nooit allemaal dood krijgen. Dus 6, 97% kunnen we afdoden, 3, 4% blijft te leven... en dat zijn de sterkste en de resistenten. En dan heb je heel veel ruimte gecreëerd voor die bacteriën... om zich weer verder te ontwikkelen. Nou, als dit door blijft gaan, dan komen we een keer uh, op een moment... dat we geen antibiotica meer hebben... Dus dit kan niet door blijven gaan. En toen zijn we overgegaan naar het beheersen En dat wil zeggen dat wij heel veel gewenste goede bacteriën in het bedrijf inbrengen... zodat de uh, slechte bacteriën geen ruimte meer hebben om te ontwikkelen. En dat is heel iets anders. Dat is een hele andere manier van denken. Ja, en dat werkt. En dat werkt. Dat houdt de dieren ook beter. Of maakt de dieren ook beter. Dat houdt de dieren ook beter. Want het gaat erover dat ze niet besmet worden met uh, kwadaardige bacteriën. Oftewel pathogenen. Moeilijk woord. Ja. ja, u ziet mij een beetje moeilijk ja. kijken. Nou, wij hebben vanmiddag ook gesproken met de veearts Jan van Vuren. Misschien kent u hem. Hij heeft onderzoek gedaan hoe antibiotica verminderd kan worden op de veehouderijen. En hij kwam met de volgende oplossing. Laten we daar even naar gaan luisteren. Die zaken die, uh, spitsen zich vooral toe op hygiëne uh, binnen het bedrijf. Uh, maar ook hygiëne van buiten naar het bedrijf toe. Denk bijvoorbeeld aan het uh, toelaten van bezoekers... Aan de overdracht van mogelijke ziektekiemen tussen dieren terugdringen. Bijvoorbeeld door het dragen van handschoentjes als je biggen moet behandelen. Dat soort maatregelen uh, moeten boeren toepassen om het gebruik van antibiotica terug te kunnen dringen. Ja, dat, dat is iets wat u herkent, wat hij zegt? Jazeker. Dit is ook wat u doet. Dit is ook uh, wat wij doen. Uh, daarnaast doen we dus nog meer. Dus nog voor zorgen dat die slechte bacteriën daar niet zijn... die we dus over kunnen dragen of de, de, de varkens mee ziek kunnen maken. Ja, nou is er altijd veel gedoe over die antibiotica. Daarom wordt er morgen natuurlijk ook weer gesproken in de Tweede Kamer... omdat er toch veel gevolgen uh, kunnen zijn. Um, de Partij van de Dieren die, die zegt dat de overheid het veel strenger moet uh, gaan aanpakken. Uh, ze gaan morgen ook tijdens dat debat moties indienen. Ze zijn er niet van overtuigd dat de sector er zelf uitkomt. Komt. Ze zeggen, ja, u bent leuk bezig, maar dat is echt te weinig. We luisteren even naar Tweede Kamerlid Anja Hazekamp. We zien dat er vanuit de sector wel initiatieven worden ontplooit... maar dat gaat allemaal veel en veel te langzaam. Als je kijkt naar de ernst van de situatie... en de, ja, de enorme hoeveelheid uh, mensen die ziek worden of zelfs sterft... Aan, uh, ten gevolge van antibiotica-resistente bacteriën... Ja, dan, dan zien we dat er gewoon een enorme urgentie is om direct maatregelen te treffen en direct te stoppen met het gebruik van antibiotica. Ja, ze zegt, wat u doet is eigenlijk veel te weinig. Het gaat veel te langzaam. Er moet meer gebeuren. Daar gebeurt ook uh, meer en uh, wij zijn ons uh, heel erg bewust van de problematiek van het antibiotica gebruik in de sector. Er is van de overheid uit uh, aangegeven van 20% moeten we reduceren in 2011 en in 2013 50% reduceren. De sector zit al op 35% dus er wordt wel degelijk iets gedaan. En uh, uh, ik, ik durf hier ook wel te stellen dat wij als sector nog verder gaan als 50% maar geef ons de ruimte. Laat nu ons een keer zien dat wij dit kunnen. Wij kunnen dit probleem. Ja, maar tickelen. zij vertrouwt dat niet helemaal, als ik haar zo goed begrijp. Nou, ik denk dat dat meer iets van haar zegt als van de sector. Ik denk dat de sector hier toch een keer zijn verantwoordelijkheid durft te nemen. Wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze dieren en naar ons zelf, de medewerkers in het bedrijf en ook naar de volksgezondheid. Daar hebben wij een verantwoording en die willen wij ook nemen. Hm. En dat, ik, bedoel, u, u voelt dat, u heeft het aan de lijve ondervonden wat dat kan betekenen voor uw gezin en, en voor, uh, voor uzelf. Jop. Maar hoe reageren bedrijven om u heen eigenlijk? Nou, de bedrijven om mij heen, uh, die, die reageren heel verschillend. Die reageren heel positief en ook heel terughoudend. Uh, er zijn mensen bij die, die zijn zich erg van bewust zijn dat het uh, terug moet. Die zijn er ook volop mee bezig. Ik denk wel ja, dat er toch wel 50%, 60% van de, van de bedrijven echt volop mee bezig is... om het antibiotica te reduceren. Een, een 20% uh, zal er minder mee bezig zijn. En misschien nog een 10, 20% nog bijna niet. Dus dat is een stuk bewustwordingsproces. En... Ja, en probeert u ze ook te overtuigen als u dat soort mensen tegenkomt? Komt? Absoluut, elke dag. Ja, maar Hoe doet u dat dan? Nou, ik, uh, ik spreek ze daarop uh, aan uh, om te, te, te uh, realiseren: dus dat ze, dat ze realiseren hoe gevaarlijk dat is dat het antibioticagebruik zo doorgaat, zoals het eigenlijk de laatste tientallen jaren is geweest. Ja, en, en daar hebben ze ook wel uh, oren naar. Ja, daar hebben ze zeker oren naar. Ja. En ik denk dat we gewoon het, de boodschap moeten blijven vertellen... maar ook wel mee erbij vertellen hoe dat mogelijk is. Ja. Dus niet alleen dat het antibiotica terug moet, zoals dus de overheid zegt. En daar, daar zou ik naar de overheid iets toe willen zeggen van... Uh, oké, okay, dat u nu hebt gezegd 20% terug 2011, 50% terug 2013... Uh, uh, maar maakt ons ook meteen de varkshouders, de sector... mee duidelijk waarom dat het moet Geef mij aan waarom. Maak dat duidelijk. Dus dat het bewustzijn er nog meer komt bij de varkenshouders, bij alle dierenhouders. Waarom het terug moet. Ja, en als dan gaat u ze het dan nog Ja, want als u ze dan aanspreekt, de collega's, vertelt u dan ook wel eens uw persoonlijke verhaal en het verhaal van uw dochtertje? Elke keer weer, en ik vertel er dan ook uh, meteen bij van uh, ik hoop niet dat uh, iedereen uh, mee moet maken wat wij meegemaakt hebben om uw bewustwording te krijgen dat het ook terug moet het antibiotica gebruiken. Ik hoop dat we het op een andere manier duidelijk kunnen maken. Ja, nooit gedacht van ik kapper mee? Nee. Hoe moeilijker dat is, hoe felder ik word. Goed, mag ik u danken voor uw komst naar uh, twee dingen. En morgenavond, donderdagavond dus. Dan worden die twee moties van de Partij voor de Dieren ingediend. We hoorden daar net al even wat over. En degene die u hoorde hier, dat was Erik van de Heuvel. En hij heeft een bedrijf in Nistelrode in Brabant. Dit is Radio 1. tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Ja, we gaan naar Frankrijk. Ik heb hier een Franse zender op staan... en ik zie dat Nicolas Sarkozy druk aan het gebaar is en aan het uh, praten is. We gaan uh, even overschakelen naar Frank Reinoud in uh, Parijs Correspondent. Jij zit er waarschijnlijk ook naar te kijken, Frank? Ja. Ja, wat heeft hij gezegd tot dusver? Hij heeft gezegd dat hij kandidaat is. En dat is waar iedereen op zat te wachten. Daarom mocht hij aantreden bij het best bekeken televisiejournaal op de Franse televisie. De commerciële zender TF1 op primetime. Miljoenen mensen kijken naar. En daar maakte hij als een van zijn eerste zinnen bekend van... ja, ik ben kandidaat bij de verkiezingen, de Franse presidentsverkiezingen... die over zo'n 60 dagen worden gehouden. Ja, nou heeft hij dat moment redelijk lang uitgesteld, kun je zeggen. Uh, hoe kwam die op je over eigenlijk? Hoe zit hij daar nu? zelfverzekerd, strijdbaar, eigenlijk zoals we hem kennen vooral wel. Het is een, een, een, iemand die de strijd wil aangaan. Dat bleek uit alles, uit alles wat hij zei, wat hij wilde gaan doen ook. Hij zei als eerste eigenlijk, hè, waarom is die kandidaat, werd hem gevraagd natuurlijk door de presentatrice... Mm -hmm. Toen zei hij, nou ja, Frankrijk, Europa, de wereld verkeert in een ongekende crisis. Als ik me nu niet verkiesbaar opnieuw zou stellen... na zijn verkiezing in 2007, zegt hij... dan zou ik het gevoel hebben dat ik de Fransen in de steek laat. Hij wil erbij zijn. Nu Frankrijk zulke moeilijke tijden doormaakt, zei hij. En ja, die indruk maakt hij. Hij wil forse plannen presenteren. Hij komt met referenda om de werkloosheid aan te pakken. Werklozen moeten sterker, harder gestraft worden... bijvoorbeeld als ze werk weigeren. Hij wil de Fransen hun stem teruggeven, zei hij. Ja, en, en het feit dat er onlangs nog onderzoeken zijn geweest... waaruit blijkt dat hij eigenlijk ver achter staat bij zijn rivaal François Hollande... van de socialisten, uh, dat, dat deert hem niet dus. Nou, ik denk dat het hem dat alleen maar strijdvaardiger maakt. Als we hem een beetje kennen, zoals we hem de afgelopen jaren hebben leren kennen... als het moeilijke tijden zijn, dan is Sarkozy op zijn best, zou je kunnen zeggen. Want met tegenwind gaat hij het hardst varen. En hij staat inderdaad, als je naar de opiniepeilingen kijkt... ontzettend achter op zijn socialistische rivaal François Hollande... Kenners zeggen, het is bijna onmogelijk om die achterstand nog in te halen. Want als mensen nu zouden moeten kiezen, de Fransen, dan stemt ongeveer 58% voor de socialist François Hollande. En maar 42% voor Nicolas Sarkozy, de rechtse president. 16% puntverschil, dat is haast niet meer in te halen. Maar Sarkozy gaat het proberen, heel strijdvaardig, met een duidelijk rechtsprogramma ook, heeft hij aangekondigd. Ja, en, en, en dat doet hij niet voor niks, denk ik. Dat, dat programma. Doet, nee, dat doet hij niet voor niks. Hij weet dat de steun voor Hollande heel erg groot is aan de linkerkant, maar hij weet ook dat er een groot rechtsblok van kiezers nog is, waarvan er veel twijfelen. Kiezers die in het middenrecht zitten, kiezers extreem rechts, die wil hij nu allemaal naar zich toe gaan trekken, om een soort blok te vormen tegen de socialist Hollande. Dus dat doet hij door met voorstellen te komen die bijvoorbeeld extreemrechtse kiezers aanspreken. Immigratie en veiligheid bijvoorbeeld, daar heeft Sarkozy het veel over. Maar hij heeft, praat bijvoorbeeld laatste week ook heel veel over de gezinswaarde. En dat is iets wat de kiezers in het Weer moet gaan aanspreken. Dus hij gaat echt proberen een rechtsblok te vormen, heel zich rechts profileren met ideologische rechtse thema's, om zich af te zetten tegen François Hollande. Goed, frank Renaud, dankjewel. Je gaat weer snel terug, denk ik, om verder te kijken naar wat u allemaal vertelt daar in dat uh, journaal uh, in, uh, in Frankrijk. Dankjewel op dit moment. Nou, de eerste ronde van de verkiezingen zijn op 22 april, de tweede ronde uh, op 6 mei en ik praat erover verder hier in de studio... met degene die ook heel veel van Frankrijk weet... want heeft daar een hele tijd gewoond. Rudy Wester, voormalig directeur van het Instituut Néerlandais in Parijs. Een instituut dat de Nederlandse taal en cultuur in Frankrijk bevordert. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u hem ook al even zien spreken? Sarkozy? Ik, ik heb hem zien spreken en ik zie ook waarom hij spreekt zoals hij spreekt. Hij spreekt namelijk als een buitengewoon gepassioneerd iemand. Met veel handgebaren en woeden en overdreven een beetje. En volgens mij is dat weer vooral natuurlijk politiek. Want zijn tegenstander, François Hollande... dat is een buitengewone saarneus. Die uh, echt heel sloom en langzaam spreekt. En, uh, kortom, hij wil zich nu al afzetten tegen die, die slome uh, Hollande, zullen we ja. zeggen. Want wij zien hem alleen maar. En je ziet hem inderdaad enorm druk ja, gebaren. die ja, handen ja. Die schieten alle Zo kanten op. Hij, hij lacht niet en hij lacht niet. Hij is heel serieus. Dus, uh, oh nee, hij, uh, hij poneert hier zich als de redder uh, van Frankrijk. Dat is duidelijk. Ja, nou de vraag is of dat natuurlijk uh, gaat lukken. Uh, u bent een van de weinige mensen, denk ik, Nederlanders... die hem wel eens heeft ontmoeten. Ja, één keer, uh, want uh, de... de um zijn uh, uh, hoe noem je dat zijn huis voor uh, zijn UMP uh, huis waar die uh, van de partij van de partij lag vlak achter het aanstuneerhondehuis. Dus ik liep een keer naar buiten in begin uh, 2007 en daar zag ik een enorme kluwe uh, mensen uh, met foto toestellen. Nou, ik wil altijd zien wat er gebeurt, dus ik ging er naartoe. En pas toen zag ik dat in die in midden, in die enorme kluwen, er een heel klein mannetje stond. <lacht> en dat was Sarkozy, want hij is echt 1,56 meter 56 of 57. Dus je zag hem helemaal niet door die uh, grote mannen. Maar de tweede keer in het echt, uh, dat was uh, in 2008. Toen had uh, hij een hele grote ontvangst georganiseerd voor kunstenaars uit Europa. Daar is Frankrijk altijd heel goed in, in het promoten van zichzelf, maar uh, wel met uitnodigen van buitenlandse kunstenaars. En daar was bijvoorbeeld Sees Notenboom, Harim Moelich... Uh, Marlène Dumas, Joop van Lieshout. Uh, dus veel Nederlandse grote kunstenaars. En daar, uh, op dat moment, was ik uh, madame la Présidente van uh, de 44 buitenlandse culturele centra die er zijn in Parijs. Nou, madame la Présidente is erg belangrijk in Frankrijk. <laughs> Kortom, ik werd aan hem uh, voorgesteld. En hij uh, is uh, Op het Elysee. Ja. En dat überhaupt is al heel indrukwekkend, hoor. En het is Want? prachtig, prachtig. Ik bedoel, over Goud en nou ja en zo mooi ingericht tenminste als je van die stijl houdt. Dus uh, en en ook weer, hij stond nu op een verhoging, hoor, waardoor hij niet zo klein leek als als in werkelijkheid is toen hij daar binnenkwam. Bedoel ja, je? dat doet hij altijd. Ja, ja wat anders? Uh, valt hij een beetje weg natuurlijk. Ja, want dan dan u, u komt kwam naar binnen en toen ja, nou ja in die hele grote zaal, maar ik werd, net als als je wanneer je bij de koningin bent, word je ook door uh, iemand uit uh, het gezelschap van de koningin uitgenodigd om met haar te spreken. Zo was dat ook. Ik werd benaderd door een Franse, uh, ja, ik weet niet precies wat hij was, om <laughs> voorgesteld te worden aan Sarkozy. En uh, de hand geschud, maar het is inderdaad, zoals hij ook in werkelijkheid is, kort maar krachtig. Ja, ik heb net even zitten kijken hoe lang u bent, toen u ja. binnenkwam. Ja. Hoe lang bent u? Nou, iets Ziet wel je wel lang. 1,68 of zo. Ja, dus maar was... ook ik toorde uh, dat no daar nog bovenuit, als hij niet op een verhoging had gestaan. Nee, dat snap ik. Ja. En, en nu stond hij boven u? Nee, nee, nou, ongeveer op gelijke hoogte. Ja. Dus zodat je goed handen kon schudden. Ja. Dus ja. Dan, dan komt u daar aan, dan geeft u hem een hand. Ik bedoel, ja. was u zenuwachtig? Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet snel zenuwachtig ben... bij belangrijke mensen. Jammer nu. <grijg> maar het was wel natuurlijk de president van Frankrijk. Dus, uh... Maar goed, u gaf hem die hand en zei hij nog iets? Uh, nou ja, want dan wordt tegelijk erbij gezegd uh, wat je bent natuurlijk. En uh, toen zei hij, u doet goed werk, u doet goed werk. En ik wou natuurlijk even het aansturen tutur ook promoten meteen. Maar, uh, dus ik zei, ik ben ook directeur van het aansturen tutur nerandé maar... Daar reageerde hij niet op, want nee. toen werd ik alweer opzij geschoven voor de volgende. Ja, maar wat ja. van indruk maakte die dan op u? Nou, aardig moet ik zeggen hoor. Uh, maar gehaast, zoals altijd. En dan met dat schouder ophalen, dat is, een, dat is een tik van hem. En vlug handen schudden en alles gaat vlug, vlug, vlug, vlug, vlug. Ja, en, en, en, en die gedrevenheid waar we het net over hadden, ja. hè? die enorme uh, ja, passie zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Waar komt dat vandaan volgens u? Ja, uh, er zijn uh, veel uh, psychologische duidingen natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld, uh, ik noem altijd een kleine Napoleon. Uh, Napoleon had ook een enorme ambitie. Uh, omdat hij zo klein was, wilde hij toch heel veel groots uh, presteren. Dus dat is voor mij een van de verklaringen. De tweede is altijd, hij wordt in Frankrijk toch uh, uh, uh, door de elite van Frankrijk... die kijkt op hem neer. Want hij is van uh, uh, Hongaarse afkomst. Uh, wel was dat uh, de, de lage adel in Hongarije, dus hij had wel... Een een kasteel en een landerij, et cetera, zijn vader. Maar uh, in 1944, na de inval van het Troje Leger, is hij verdwenen. En toen kwam hij weer terug en het waren al uh, bezittingen weg. Dus toen is de vader naar Frankrijk gegaan, heeft daar uh, zijn moeder getrouwd, uh, André uh, Ala, En die is van Grieks-Joodse... Uh, uh, afkomst. Dus het is een enorme mengeling van culturen. Maar goed, hij is naar de middelbare school gegaan, uh, ergens in het uh, 17e arrondissement. Dat is niet chic voor de mm. Fransen. Wil je uh, alle, alle ministers uh, ongeveer, die gaan naar Henri Katje in Parijs. En dan ga je verder naar de Eco Nationale Administratief. En dan ben je pas uh, uh, je tot elite. Maar goed, hij, is, hij heeft dat allemaal uh, gered uiteindelijk. Ja, maar hij heeft dus uh, toch niet de opleidingen uh, die de Fransen van een president verwachten. Dus hij vindt ook, of hij heeft een, een, een minderwaardigheidscomplex, zou je kunnen zeggen? Ja, je kan niet in zijn ziel kijken, maar uh, in elk geval uh, probeert hij daar heel hard overheen te schreeuwen. Ja. Dat is duidelijk. En... Tegen, tegen toch die. die ja, de Fransen kijken wat op hem neer. Ja, en, en, en hoe uiten ze dat? U heeft daar een hele tijd gewoond. Ik bedoel, hoe merk je dat dan, als je om je heen nou kijkt ja, en het Frans spreekt? ze vinden het maar een, een rare, uh, platte man. En zeker toen hij net begon als president, had hij enorme rolex horloges om. En, en ging hij op een jacht uh, nadat hij tot president verkozen was. Dat vinden Fransen niet chic. Nee, en dan heeft hij ook nog heel veel vrouwen gehad. En... Ja, maar dat is normaal in Frankrijk. Ja. Dus dat lijkt uh, dat dat dat, alleen, dat, alleen maar voor je, of niet? Dat alleen maar voor dat draagt hem zeker niet na. Nee, nee. Maar, maar dat Rolex-gedrag, u zegt maar een dat, beetje uh, dat platte... Ja, ja, daar houden de Fransen niet nee, van. Nee, ze noemden hem ook president bling uh, bling Dus uh, inderdaad veel te opzichtig met alles. En, en uh, dan ging hij ook nog hardlopen in Korte broek en hard fietsen. En ja, dat doet een president niet, inderdaad. Nee, en hoe kijkt men eigenlijk neer, of, of hoe kijkt men naar wat hij bereikt heeft in die jaren. Nou ja, gemengd. Hij, uh, hij, hij profileert zich heel goed internationaal. He, hij is continu uh, staat hij arm in arm, arm met Merkel. Uh, Merkel. Uh, dus, dus ze heten samen ook uh, Mercosie inderdaad. Moet ik al vrees om lachen. Dus internationaal doet hij het hartstikke goed. En hij wil Frankrijk ook internationaal op de kaart zetten. Zeker met die Frans-Duitse as. Maar nationaal doet hij natuurlijk minder. Omdat hij bijvoorbeeld in 2010 die pensioen, uh, pensioenen heeft verhoogd. Van 60 naar 62. Ja, wij moeten er vreselijk om lachen. Ja. Maar in Frankrijk was het een revolutie werkelijk. Dus dat hebben ze nooit hem echt gegeven. Uh, hij heeft ook nog uh, rakaaien gezegd uh, tegen jongeren. Dus uh, uh, uitschot. Uh, in 2006 is ook Niet afgelopen. Uh, uh, nee, daarna nee. kreeg je al die rellen in de ja. banlieus. Dus in Frankrijk ligt hij gewoon wat slechter. Ja, het is hem nooit gelukt om daar weer bovenuit te stijgen. Nee. En dan nu, want uh, nou ja, hij heeft zich toch be uh, beschikbaar gesteld. Ja. Wat, wat verwacht u daarvan? Wat, waar moet hij mee komen om, om het te redden? Met het feiten die we net uh, te horen Ja, nou, hij, hij stelt heel duidelijk op als uh, dé redder van Frankrijk... in deze tijden van uh, grote crisis. Dat, uh, dat zie je. Hij is de enige die Frankrijk uh, kan redden. Zo brengt hij het ongedwijfeld. Uh, en... Uh, ja, uh, dat, dat zullen zijn grote punten zijn. En niet zozeer uh, dat sociale, want uh, hij heeft net een vreemd partijenprogramma afgekondigd. Hij is tegen het homohuwelijk, hij is tegen euthanasie en is tegen stemrecht van immigranten. Terwijl hij zelf de immigrant bij uitstek is. Dus uh, dat is een hele rechtse uh, partijenprogramma. Daar, uh, Fransen zijn wel, niet allemaal zo rechts hoor. Er is nog uh, een communistische partij ja, wat in Frankrijk. Hoeft, hoeveel uh, procent schat u zijn kansen in dat hij het weer gaat worden? Nou, toch wel, toch wel groot hoor. Ja? Want juist omdat die Hollande zo uh, een beetje suffig is. En bovendien, vorige keer heeft hij gewonnen van de uh, ex-echtgenoten van Hollande. Ségolène Royale heeft hij gewonnen met 53 procent. En, uh, maar een zware tegenstander is absoluut Marine Le Pen natuurlijk. Ja, dus... Dat is een zware tegenstander. Dus deze maatregelen die hij ook genomen heeft... die zijn vooral om uh, de wind uit de zeilen van Marine Le Pen te nemen. En niet ja, zozeer de socialisten. Dat ziet hij misschien wel als zijn grootste tegenstander in inderdaad. Dat denk ik wel. En vandaag ja. heeft hij getwitterd, hè? Voor het eerst. Ja, ja, ja. ja, zijn eerste tweet. En hij had meteen 10.000 volgers. Ja, dus kijk. <laughs> God, dat willen we allemaal ja. wel. Nou, mag ik u in ieder geval danken voor uw komst. Rudy Wester, voormalig directeur van het Instituut Nederlanden in... Parijs. Goed, dat was het. Twee dingen voor vandaag. Uh, meer informatie: ga naar onze website tweedingen.nl en dan kunt u ook reageren. BNN Today Willemijn. Hi, ik Hoi, ik ben er hoor. Ja, ik ben, ja, er. Er. Ik ben er. Gelukkig. Ro Robert Meder zat me weer eens af te leiden. Ja. Waar hebben we het over? Matthijs van Nieuwkerk. Toch? Ja, joh man, Breek me de bek <laughs> niet open. Uh, Matthijs van nieuwkijk. daar hebben we het zo meteen over met Twan Huis. Want hij uh, zat in college -tour en daar heeft hij zichzelf uh, lichtelijk blootgegeven. Nou, dat weten ah. we eigenlijk niet, maar dat weet Twan dan zo meteen te vertellen. En je gaat het allemaal vertellen, dan kijkt er niemand meer. Ja. Ja, we gaan een enorme ja, aankondiging doen, zodat niemand meer hoeft te kijken. Mm. Um, we hebben het onder andere over het ABN Amro Tennis Toernooi. Maar dan vooral achter de schermen, wat gebeurt er allemaal? Het is het toernooi waar zakenmensen deals kunnen sluiten. Nou, de, hoe dat allemaal gaat, hoor je straks onder andere van John van Lottem. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Kees Groot. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het organiseren van de Special Olympics had de generale moeten zijn voor de echte Olympische Spelen van 2028. Waarvoor Nederland een bid voorbereidt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 15 februari, 2 over half 9. Goedenavond. Roger Federer die speelt in Rotterdam een potje tennis. Maar achter die wedstrijd zit een hele wereld van zaken doen. Zometeen geven oud-tennisser John van Lottem en sportmarketeer Bob van Oosterhout... Je een kijkje achter de schermen van deze enorme zakenwereld bij het tennis. En dan Oude Bos zit in spanning. Nog steeds is niet duidelijk wie vorige week een vijfjarig meisje in het dorp heeft ontvoerd. Zometeen het laatste nieuws daar uit Oude Bos. En in de reisrubriek met Floortje Dessing gaan we naar Qatar. Waarom dat zo ontzettend leuk is, dat hoor je over ongeveer drie kwartier... En onze Joris Kreugel die ging vandaag naar. De... Ik ben onderweg naar een diëtiste, want ik ben namelijk veel te zwaar. Ik probeer het zelf, maar het lukt me niet. Dus we gaan het maar hand in hand doen. En volgens mij wordt dat best wel een opgave. Dan heeft hij een keer eerder. Ja, hij is toch helemaal niet zo zwaar, joh? <laughs> nou ja, je moet echt wel eens een keertje goed kijken hoor. Ja. Er zitten echt wel wat pontjes te veel <laughs> bij die meneer. Ja, echt hoor. 110 nou, als... kilo? Ja, 110 Hoorde... kilo, zegt de regisseur. Oh, ja, is echt. Maar ja. ik denk dat dat. Dat was vorige week. Je ja. ziet hem wel eens bunkeren in die uh, Dat ja, is echt niet normaal hoor. Iemand nou, Je moet ja. eens kijken op die buik van hem. Maar dat gaat echt door. maar door. En Goed. Die komt ook. <lacht> is, echt niet normaal. Verder is het een hele aantrekkelijke man. Kijk over we, even op ons. Onze... Wie hebben we het nu eigenlijk? Over verslag even Joost. Ik dacht het over mij ging. Nee, Robert Meder Dat valt allemaal enorm mee. Um, wil je ons zien op de webcam? En dan kan je zien hoe Robert Meder erbij zit met zijn. Hoeveel, hoeveel werd jij? Eh, uh, gisteren of vandaag? Vandaag. Eh, uh, 76 kilo. Echt? Oh, dus dat is wel charmant, toch? Dat nou, is ja, prima. Dat is precies, ja. Uh, het te hoort eigenlijk. Nou, dat... Uh, hey, jij? Eh, um, uh, 55. 55. Luc, wat had je verder nog? Zo, <laughs> <laughs> so we nemen deze topics. Uh, straks na 9 uur tot 5, Met daarin de rechtszaak tegen Berlusconi, Voorbereiding op carnaval en uiteraard de recessie. Oh, daar daar komt ik gewoon in teruggelopen. Met twee kwartalen van krimp op rij is er officieel sprake van een recessie. Kijk, zometeen meer daarover na negen uur. Terug naar Robert Meder. Nee, Willemijn. Ah. Gaan we naar de laatste ik. 76 kilo schone maak? Nee, hoeveel? 77. Ja, ja, ja, nu 77. Oh. Misschien kan ook maar. Goed, ehm. Um, Vandaag, op de derde dag van de ABN amro tennis dan is het dus eindelijk zover Roger Federer, de trekpleister in Rotterdam... staat op de baan. In Sportpaleis Ahoy speelt hij tegen een Fransman, Nicolas Mahu. Mark Brassen mag naar deze wedstrijd kijken. Hoe staat hij ervoor, Mark? Ja, ik dacht dat het net over mij ging, Robert. <laughs> uh, hoe hij ervoor staat, nou, hij staat er goed voor. Eerste set, 6-4 gewonnen. Het is nu 3-3 in de tweede set. Het gaat, het gaat heel erg snel. Nog geen uur gespeeld. De rallies zijn kort. Beide spelers serveren heel erg goed. Uh, als de eerste service goed is, ja, dan pakken ze in. Bijna 90% van de gevallen pakken ze ook het punt. Degene die serveert. Uh, net kwam er een statistiekje voorbij. De rally's zijn ongeveer drie slagen per rally. Dat is natuurlijk heel erg laag. Veel surf en volley. De spelers zoeken, zoeken ja, vaak het net op. En, en dat. Is, ja, dat levert af en toe mooie punten op. Maar ja, omdat die relatie kort zijn. Is het, het kijkgenot zeg maar, niet zo heel erg groot. Hoewel natuurlijk als Roger Federer speelt. Moet je natuurlijk zeggen dat het kijkgenot eigenlijk altijd wel heel erg groot is. Eén break in de eerste set. Vroeg in de eerste set. Al in het voordeel van Roger Federer. En heeft in de tweede set heeft hij nu een, een handvol breakpoints inmiddels gehad. Volgens mij nu ze vierde al. Om de service te breken van Mahu Bij die stand van 3-3. Als hij dat doet komt hij 4-3 voor. En dan is deze wedstrijd uh, wel gespeeld zo'n beetje. Een aardig uh, optreden van Federer. Fantastische opkomst. Kreeg hier in Ahoy echt 8000, 9000 man. En meteen al op de banken toen hij het, het center hier, hier betrad. Prachtig om te zien. En ja, hij maakte hoge verwachtingen tot nu toe. Uh, maakt hij waar. Dus een aardige wedstrijd. 6-4-3-3. Bijna 4-3 in het voordeel van Federer. Ja, nog even uh, kort. Ik heb begrepen dat uh, mensen die vanmorgenavond een kaartje hebben gekocht. die denken: kunnen we lekker naar Federer kijken? Ja. Ja, ja. dat is ja. jammer. Ja, dat is jammer. Inderdaad, dan is Feder er, dan denk je, eh, Richard Krajcik belooft hem dan inderdaad een woensdagstart. Dat betekent dat als hij gewoon doorgaat, dat hij woensdagavond speelt, donderdagavond, vrijdag, zaterdagavond en dan zondagmiddag de finale. Ja, hij zou morgenavond moeten spelen als hij dit wint tegen Mikael Jusni Nou, die heeft al gezegd van ik, ik kan niet verder een beenblessure. Jusni ligt er dus uit. Dus als Veder doorgaat, staat hij zonder te spelen in de kwartfinale. Er wordt nog wel naasten gezocht naar een oplossing. Morgen. Misschien ja, een trainingspartijtje of een setje spelen tegen een Nederlander of iets. Aan de andere kant kun je ook zeggen: ja, God. Eh, het is jammer dat hij dan donderdag niet speelt. Als hij er vanavond uitgaat en je hebt kaarten vanmorgen gekocht... zie je hem ook niet. Uh, ik denk dat Richard Kruijtschik misschien gewoon moet besluiten... om bijvoorbeeld Marcos Bagdadis tegen Thomas Berdig... wat natuurlijk een geweldige wedstrijd is op papier en qua naam ook... Om die, om die gewoon misschien om half acht te plannen... of ja. misschien gewoon Martín Potro daar neer te zetten. Daar heeft het publiek misschien meer aan dan een trainingswedstrijdje van Federer. Ik snap dat ze Federer graag willen zien. Maar, maar goed, als hij komt trainen, ja, wat heb je er dan aan? Ja, duidelijk. Goed, Mark, dankjewel. je Bert van Warwick heeft enkele verrassende Namen opgenomen in zijn voorselectie voor de oefeningen te tegen Engeland. Op woensdag 29 februari op Wembley. Ola John van Twente, Maher van AZ, Narsing van Heerenveen. Maken voor het eerst kans op uitverkiezing voor het grote oranje. Van Marwijk nam 27 spelers op in zijn voorselectie. En maakt volgende week vrijdag de definitieve selectie bekend. De Nederlandse vrouwen zijn het EK voor landenteams in Amsterdam goed begonnen. Oranje won zonder de kopvrouw Joji, de eerste groepswedstrijd van Hongarije met 5-0. En morgen speelt Nederland tegen Zweden. En dan, het is natuurlijk ook vanavond Champions League avond. Zenit Sint-Petersburg heeft inmiddels al gespeeld tegen Benfica en gewonnen met 3-2. En over een kleine 10 minuten begint in Milaan de topper tussen AC Milan en Arsenal... Verslaggever Ronald van der Geer die gaat dat duel voor ons volgen. Ronald, gisteren bij Leverkusen Barcelona stond de winnaar eigenlijk toch wel bij voorbaat al vast. Maar ja, hoe is het vanavond? Nee, totaal anders. Dit zijn twee aan elkaar gewaagde ploegen die in San Siro... dat straks tot de laatste plaats is uitverkocht tegenover elkaar zitten. Twee grootmachten uit het Europese voetbal. Hoewel Milan misschien wel met angst en beven aan het duel begint. Want de laatste drie keer dat het doorbrak in, tot de achtste finales... werd er door een Engelse tegenstander uitgeschakeld. Waaronder ook een keer Arsenal, maar dat is wel weer een paar jaar geleden. Maar goed, Milan en Arsenal dus aan elkaar gewaagd. In dit soort wedstrijden kijken we even naar de Nederlandse inbreng. Er staan er drie op het veld. Twee bij Milan... Dat zijn de heren Seedorf en Van Bommel. En daar ontbreekt Emmanuel Son. Die stond in alle opstellingen voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar op het laatste moment heeft Kevin Prince Boateng... de Ghanese international, een absolute verdette gezegd. Ik kan spelen. Ja, en dan speelt hij achter Robinho en dan Ibrahimovic. En bij Arsenal, die andere Nederlander. Robin van Persie, alles wat hij aanraakt... verandert in goud op dit moment. En het zal Arsenal zeer welkom zijn... als die vanavond in San Siro het net weet te vinden. Over een paar minuten, Milan-Arsenal. Roland van der Geer. Goed, dat was het. Ik ben terug om 10 uh, uur met NOS langs de lijn. Robert, dank je wel. Radio 1, PNN Today. Het blijft een groot mysterie wie het vijfjarige meisje van uh, vorige week in het Brabantse Oude Bos heeft ontvoerd. Naar aanleiding van het programma Opsporing verzocht kwamen zo'n 100 tips binnen, zegt de politie. We hebben enkele uh, bruikbare tips. Uh, er zitten ook een aantal dingen uh, bij. Ja, goed bedoelde adviezen van mensen uh, die ons willen helpen met het onderzoek. Uh, nou ja, dat uh, uh, hebben we zelf ook uh, voor het grootste gedeelte allemaal al bedacht. Uh, maar met de tips aan uh, zich zijn we heel erg blij. Ja. Marijke Vuls is verslaggever bij Omroep en Die volgt deze zaak. Marijke, goedenavond. Goedenavond. Weet jij al iets meer van die tips? Nee, ik weet eigenlijk uh, inderdaad dat er sinds gisteravond uh, 26 tips zijn opgehaald bij opsporing verzocht. En uh, bij bureau Brabant dus ook de overige tips. En ja, inderdaad dat de politie nog steeds onderzoekt of daar bruikbare tips bij zitten. Net als dat ja. je Inge Rijksberg net hoorde zeggen. Ja. Even nog uh, uh, in het kort, zet nog even neer wat er ook weer gebeurd is. Nou, vorige week donderdag uh, werd er een meisje van vijf jaar ontvoerd... Uh, vlakbij een basisschool uh, in Oudenbosch. En uh, ze werd een uur later werd ze eigenlijk weer op dezelfde plek afgezet. En op dat moment begon ook echt de zoekactie van de politie om, uh, ja, om de dader te pakken. Hij zou rijden in een lichtblauwe Ford K en daar wordt dus ook naar uitgekeken. Ja. En uh, ja, eerder op de dag waren er ook al drie andere pogingen... van waarschijnlijk dezelfde man die dus probeerde om een kind in de auto mee te nemen... Ja. Um, ja, die donderdagnacht is er dan nog uh, is er een 21-jarige man opgepakt die er iets mee te maken zou hebben, maar dat bleek later toch niet te zijn. Mm -hmm. En um... Ja, inmiddels ja, is de politie dus nog steeds op zoek. Er is nog steeds wel uh, surveillance uh, en ook rondom de school qua uh, ja, politieaanwezigheid. Uh, nou, nou zou de politie uh, houdt auto's aan. Hè? Dat uh, ze hebben ze eerder aangekondigd en doen ze nu ook onaangekondigd. Maar ze zijn nog steeds, uh, begreep ik, op zoek naar die lichtblauwe Ford K. Ja, lijkt mij toch dat die dader daar inmiddels niet meer in rijdt. Nee, ja, het lijkt mij ook hoogst onwaarschijnlijk, omdat je toch, daar kijkt iedereen nu naar uit. En als je dan daarmee rond blijft ja. rijden, lijkt mij niet zo slim. Um, dus ja, misschien dat die inmiddels de auto ergens ja, heeft verstopt op een plek. Of uh, ja. in ieder geval, ja, dat is toch niet duidelijk. Het is nog niet duidelijk. Het, is natuurlijk heel, ja, het zorgt voor heel veel onrust, hè, dat, die dader nog, dat daar geen spoor van is. Jij woont zelf in Oudebos. Hoe wordt daarover gepraat? Nou, je verneemt inderdaad wel dat er uh, onrust is... vooral ook bij mensen die uh, nog schoolgaande kinderen hebben. Hier mogen ze dan gelukkig nu ook de kinderen tot in de klas brengen... om toch te zorgen dat ze veilig aankomen en er ook weer op kunnen halen. Mm -hmm. En uh, door de aanwezigheid van de politie heb ik ook wel het idee... dat er een wat veiliger uh, gevoel is... Maar ja, het blijft toch heel vervelend dat hij daar nog steeds niet gepakt is. Ja. Dus dat zorgt wel voor onrust. Maar we gaan er nu even vanuit dat hij uit oudenbos komt of uit de omgeving. Maar dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee, het zou kunnen dat hij heel erg anders vandaan komt. Want ik begreep ook dat er tips waren van verder weg. Dus ja, het is natuurlijk wel zoeken hier in de omgeving. Maar wie weet is hij ja. al lang uh, weg. Ja. Hoeveel mensen zitten er op de zaak? 25 rechercheurs. Dus het is wel een... Uh, een grote inzet. Ja, nou we blijven het nieuws volgen. Dankjewel, Marijke Verhulst van Omroep Brabant. Oké. Okay. Zometeen. Twanhuis over college toer. Was vanmiddag de opname met Matthijs van Nieuwkerk. En er zijn we natuurlijk wel benieuwd naar of het net zo'n spektakel wordt als toen met Rutte. Please.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 ik zal wel weten we het ook hebben, best Ik met, de Rukko, je met don't give up the fight. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Dit is de wereld door. Ja, vaste prikker voor heel veel mensen. Half acht, Nederland 3. De wereld draait door. En de man om wie het allemaal draait is natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. Hij bepaalt wie er in de show komt, wie er aan het woord komt. Nou, eigenlijk is de wereld draait door, is Matthijs van Nieuwkerk. Maar de vraag is: wie is Matthijs? Hij laat zich eigenlijk. Zelden of nooit zien of horen in interviews. Maar vandaag is het anders. De opnames van College Tour zitten er namelijk op met presentator Twan Huis. En dat was dus uh, met, uh, met Mathijs van Nieuwen. Uh, Twan, goedenavond. Goedenavond. Um, nou kreeg Mark Rutte bij jou nog een aanzoek... In Colleges door en twee. ik zou twee zelfs. Ik zou persoonlijk liever met Partij van Nieuwkerk getrouwd zijn. Uh, heeft hij ook nog uh, weer een aanzoek gehad? Nee, er werd wel hier en daar geflirt door ja. een uh, student in de zaal. En er was er eentje die wilde van hem weten: van goh, als je nou uh, de vraag kreeg van noem maar wat, de glossy Linda, om uh, daar bijna ontkleed op een foto te gaan, zou je dat dan doen? Zoals Arie dat uh, ooit gedaan heeft. Ja. En uh, dat gesprek, dat, dat werd uiteindelijk wel een flirtgesprek... waarin het ging over uh, hoe hij er naakt zou uitzien... en het antwoord van, van Matthijs was nee, dat hij dat niet ging doen. En deed hij een beetje mee in het flirten? Uh, nou, hij checkte bij haar in van ben je aan het flirten met me of niet? Want dat had hij al vrij snel door. En het antwoord was ja. Dus uh, dat in zichzelf is dat al een flirt. Nou, nou staat we er... Oh, we gaan eventjes eerst even naar, uh, naar tennis. Want uh, Federer, de matchpoint. Ja, inderdaad. Bij 5-4 in de tweede set. De eerste set heeft hij al met 6-4 gewonnen. Bij 3-3, uh, toen we net in de uitzending zaten, had hij bijna een, een break. Nou, toen, toen, toen, toen brak hij nog niet. Het werd 4-4 en toen brak hij wel op love zelfs. 0-40, niet één punt in die service game van Mahu. Uh, voor Mahu, ook. Zwitser, uh, Zweden pakte alle punten. Hij staat dus nu op een matchpoint bij die stand van uh, 5-4. Hij mist nu, uh, mist nu het eerste matchpoint. Ja, het is, mensen hebben een, een aardige wedstrijd gezien. Maar het gaat er denk ik eigenlijk veel meer voor de mensen om. Dat ze morgen bij de koffieautomaat tegen vrienden en tegen collega's kunnen zeggen... ik heb gisteravond Roger Federer zien spelen. Want dat is wel een beetje het gevoel wat overheerst hierin. Ahoy overheerst bij de mensen. Misschien is het wel de laatste keer. Misschien is het wel zijn laatste seizoen uh, dat hij nog speelt. Uh, de Olympische Spelen, dat, ja, dat is zijn, zijn belangrijkste doel dit jaar. Als hij Olympisch kampioen wordt, ja, wat, wat valt er dan eigenlijk nog te winnen voor hem? Niet zo heel erg veel. Ja, en dus zou hij dan ook zomaar kunnen zeggen aan het eind van het jaar... op zijn 30ste of 31ste, het is mooi geweest... Ik stond Mee. Ik heb een gezin, ik heb een vrouw, ik heb een tweeling. En daar ga ik nu al mijn tijd aan besteden. Hij maakt nu het matchpoint, Roger Federer. Luister naar het applaus. Groots applaus voor een, voor een groot kampioen, Roger Federer. Hij overleeft hier de eerste ronde. Goed voor uh, toernooi, goed voor Richard Krajcek. Ja, de mensen omhoog, mensen op de banken. Natuurlijk, de waardering is er voor Roger Federer. Hoewel ze, ik zei het al, niet zo'n heel erg aantrekkelijke wedstrijd hebben gezien. Maar het applaus is er niet minder om. Roger Federer wint met 2 x 6-4 van Nicolas Mahu. Goort zijn haarband in het publiek. Ja, hij is uh, eraf. Ja, hij vindt het leuk om hier in Nederland te zijn. Was hier ook al een keer als 17-jarige. Toen hij nog helemaal niet bekend was, kreeg hij een wildcard om hier mee te doen. Hij nou heeft hij altijd in zijn achterhoofd gehouden. Dat is een mooie geste nu aan Richard Krijtsek dat, dat hij deze week hier wil spelen. Tweede gaat dus door. We gaan hem later deze week terugzien. De Matthijs van Nieuwkerk van de tennis, een beetje. Zo. Ja, ja, die mag ook nog een keer langskomen bij ons in college-tour. Ja, dat lijkt me wel een ja. aardige. Maar goed, Matthijs van Nieuwkerk, daar hadden we het over. Uh, vandaag dus in college-tour. Hij staat erom bekend dat hij niet zo graag over zichzelf praat. En al helemaal ja. niet over zijn privéleven. Klopt. Uh, hij heeft wel wat dingen losgelaten over zijn over drugs en rock'n'roll, geloof ik. hè? Heel veel. Heel veel? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was uh, licht nerveus voor dit gesprek. Ja. Om twee redenen. Um, het eerste omdat de reputatie van Matthijs Nieuwkerk inderdaad is dat hij niets over zichzelf loslaat. Heel weinig interviews geeft. Als je hier in het archief van Beeld en Geluid, waar alle televisieprogramma's over de afgelopen 50, 60 jaar in zitten, uh, gaat neuzen, dan zit er niks in van hem. En dat is natuurlijk bizar voor iemand die zeven jaar lang iedere dag op televisie is. Ja. Dat was één reden. En de tweede reden is: het is een collega van me. Ik ken hem. Hem een beetje. Niet dat we vrienden zijn, maar ik schuif wel eens aan in zijn programma. Ja. Er is een, een nare episode geweest uh, bij Nova, de voorloper van Nieuwsuur, in 2002. Ja, met, uh, tussen uh, de redactie van Nova en Matthijs en Felix, en Felix Rottenberg. Rottenberg. Ik ja. zat toen gelukkig in het buitenland als correspondent in New York. Dat bij elkaar maakte het... Uh, in de voorbereiding niet eenvoudig, want ik vroeg me af hoe, hoe gaat dat gesprek lopen. Mm. En tot mijn grote verbazing, en ik denk ook dat dat heel erg zichtbaar is... straks in de uitzending aanstaande vrijdag om half negen op Nederland 3... Goed, het was... <laughs> is, uh, is, is het tegenovergestelde gebeurd. En hadden we te maken met een opmerkelijk openhartige Matthijs Nieuwkerk? Die veel confidenties over zijn privéleven heeft uh, losgelaten. Ja, zoals uh, hij gaf geloof ik een, een ranking als het over seks, drugs en rock'n'roll gaat. Nou, Wat de, stond er op één? De standaardvraag is meestal aan onze gasten van... Uh, beschrijf je eigen studententijd. En de, de standaardvraag is dan seks, drugs and rock roll. en rock'n'roll. Hm. En in bijna alle gevallen zeggen gasten dan van... nou, ik was heel braaf, zei... ik ken ja. nog maar Wouter Bos, die uh, voldeed eigenlijk aan, een, aan geen één van die drie. En Matthijs zei uh, meteen, nou, alle drie wel... En toen vroeg ik, uh, en wat stond er op één, seks? En ja. op twee, drugs? Ja. En daarna rock'n'roll. En dat was, uh, dat was een goed begin van de uitzending. Ja. En als het zo begint van de opname, dan weet je al van, nou, ja, dan zal de rest ook wel uh, prettig worden. Oh. En hij is zeer genereus geweest in wat hij verteld heeft over uh, ja, de pieken en dalen in zijn privé- en professionele leven. Ik kan niet anders zeggen. Wat noem maar zijntje? Vooral de, de, de dalen zijn we dan natuurlijk geïnteresseerd in. Nou ja, wij ook. En dat zijn we niet um, alleen maar omdat het spannend is om dat te horen. En omdat het misschien uiteindelijk in de roddopladen verschijnt. Maar omdat het college tour het idee is: je hebt een meester. In dit geval Matthijs Nieuwkerk, de top. Man in zijn of haar vak. En de, de studenten zijn uh, de leergierige ja. leerlingen en die willen horen hoe je het moet doen en niet moet doen. Dus vooral de dalen, daar leer je heel veel van. Nou, en nog een eens eentje dan? Uh, nou ja, hij heeft een van de dingen die ik wel gelezen had... Uh, maar waar hij uitvoerig over gesproken heeft... is dat hij, uh, hij is natuurlijk heel succesvol in zijn vak... maar hij leidt echt aan, aan curieuze, uh, dwangmatige neuroses. Dus, um, en die veranderen ook kennelijk in de tijd. Ja. Hij heeft nu een, een enorme angst voor uh, tunnels en bruggen. Ja, dat klinkt eigenlijk bizar, maar een student vroeg aan hem... Van, waarom ben ik nog nerveus en onzeker? En, uh, Wat zijn dat dan voor zaken waar het om gaat? Nou, als hij een fietstocht maakt... En hij heeft van tevoren niet goed gekeken waar hij naartoe gaat. En er duikt plotseling een grote brug op... Ja, als je dan moet stoppen en omkeren en een andere route zoeken. Wat is dat voor iets raars? Ja, dat is heel raar om te horen. Ik bedoel, uh, iemand die iedere avond moeiteloos voor 1,2 miljoen mensen een programma ja, maakt. Ja, Maar waar is hij dan bang voor? Dat, dat, dat nee, de hij de brug weet naar beneden stort? Hij Hij is bang voor die brug, die afstand. En hij weet niet waarvoor hij bang is. Hij kan het niet verklaren. Want ik heb hem nog voorgelegd van ja, maar er zijn toch mensen voor die je daar vanaf kunnen helpen. Ja. Ja, ik denk dat ja. heeft hij geprobeerd en het, het werkt niet. En die, uh, ja, die dwangneuroses die, die komen dus terug, die zijn heftig. Dat leidt tot, tot ademhalingsnood. Uh, ja, die zijn heel extreem. Ongelooflijk, voor ja. iemand die zich zo, ogenschijnlijk zo eenvoudig beweegt ja. op televisie. En hij wilde het er ook niet graag en lang over hebben, maar er werd wel over doorgevraagd. Ja. En, uh, dus, dus het was een interessant onderwerp. We hebben nog even wat mensen gebeld, uh, ook over hem. Onder andere Claudia de Brij. En uh, die was natuurlijk vroeger invalpresentator. En die had het over dat eigenlijk zijn talent, dat van Matthijs van Nieuwkerk, voor haar een reden was om te stoppen bij de w DWDD waarom ik het toen mee ophield is omdat ik heel erg dacht van het is een fiets, het is zijn fiets, waar ik ook af en toe een stukje op kan fietsen. Maar het is zijn fiets, zeg maar. Daar vond ik ook heel goed aan. En ik vind hem heel goed in een insteek kiezen. En daar van begin tot eind het gesprek op laten draaien. Terwijl ik wat meer fladder en me laat leiden in het moment. Ja, het gaat dus over zijn talent. Jij zei net namelijk eventjes van... Dat ik Mag toch ik er wat... iets over zeggen over Claudia? Want er ja? was een studentenvraag. Iemand vroeg aan haar, een mooie vraag. Wie moet de wereld draait door van je overnemen als ja. je zelf niet meer wil of kan? Een spannende vraag, want je weet in december uh, is die onwel geworden tijdens de uitzending. Ja, daar hebben ja. we het ook uitvoerig over gehad. Dat leidde tot uh, aarzelingen bij hem. En uh, van ja, god, die zou het kunnen doen, Claudia zou het kunnen doen. Uh, er kwamen nog wat namen voorbij en toen vroeg ik aan hem van ja, maar ik wil je toch graag dwingen om één naam te noemen. Ja. Iemand uit de zaal riep nog Menno Benveld, die het toen overgenomen heeft toen Matthijs ziek werd. Dat vond hij dat hij het goed gedaan had, maar hij vond het niet de opvolger voor hem. En toen hij uh, gedwongen werd om een naam te noemen, toen noemde hij Claudia de Brey. Maar ja, die wil dus niet meer, want die, wil niet, die kan niet nou, in zijn schaduw staan. Ja, die, ze die wil volgens mij niet invallen, maar het is natuurlijk een, ah, een andere ja, vraag... Ja, als precies. je gevraagd hebt om het is. hele programma ja. over te nemen. Wat ik nog even tot slot heel kort wil te vragen is... je zei, ik ben toch een beetje zenuwachtig. Is, is het, ik bedoel, jij bent ook behoorlijk gelauwerd interviewer... is het ook eng omdat je heel erg je best wil doen bij hem? Nee, dat is het niet. Uh, ja, Ik wil altijd heel goed mijn best doen. En dat heeft niets te maken met Matthijs. Maar ik probeer om... We komen, zoals je al terecht zei... uit een tamelijk spectaculaire uitzending met Mark Rutte in nou. december. En dat heeft heel veel nieuws opgeleverd. En uh, de gemoederen bezighouden. Dus je wilt altijd je vorige uitzending overtreffen. En daar ben ik gespannen over. Dus er moet niets ontbreken aan de voorbereiding. We moeten mooie filmpjes hebben. We moeten speciale gasten hebben... die iets over onze gasten vertellen hebben. En we hadden bijvoorbeeld zijn dochter en uh, zoon... Jet en Kees. Ja, dat is een filmpje filmpje dat hem tot tranen toe roert. Dat is ook mooi om te zien. Dus ik ben niet zenuwachtig voor de gast aan zich. Maar het programma moet goed worden. Stel nou voor dat iemand komt vandaag. Stel nou voor hij had een slecht humeur. Of hij heeft ruzie op zijn werk. Want of met hij zijn vrouw. hij heeft geen slecht humeur. Nou, <laughs> natuurlijk heeft hij af en toe wel eens een slecht humeur. Dat zeggen zijn ja. kinderen namelijk ja. ook. Uh, dan dan ja. heb je een uurlang programma. Dat gaan we van maken vrijdag. Met iemand die misschien niet zoveel zin heeft. En dus ik vind het altijd spannend. Hoe begin je? En als het begin goed is, zoals ik juist, zojuist al zei, dan, dan komen we er wel uit. Het begon met seks Goed. Seks is altijd goed. Twanhuis, <laughs> dankjewel. Vanavond het oog, ook spannend. Ja, ja ik ga het nu snel voorbereiden. Ik ja. mag ik, uh, invallen uh, op uh, onregelmatige basis bij ja. Met Het Oog. En dat is mijn favoriete radioprogramma, naast het van jou natuurlijk. Uiteraard. Het, dus ik ja. ben blij. Dankjewel je <laughs> Heet you ze met de baddie. Rolf van der Geer, die kijkt naar AC Milan-Arsenal. De eerste 10 minuten zijn bijna voorbij. Het is uh, nog altijd 0-0. Iets meer balbezit voor uh, Milan tegen de opponent uit uh, Engeland. Met een uh, aardige kans nog voor uh, Clarence Seedorf. Eén dus van de drie Nederlanders vanavond op het veld. Na een combinatie met Prins Boateng linkerkant... Schoot die hier in de Korte Hoek. Milan dus iets gevaarlijker, iets meer balbezit. Maar het lijkt erop dat we al heel snel afscheid moeten gaan nemen van Clarence Seedorf. Net langdurig behandeld. En nu heb je Emmanuel Son al helemaal uit de trainingspak om hem te vervangen. Maar het gaat wel weer met de aanvoerder van Milan zo lijkt. En dan kan Emmanuel Son de trainingspak weer aan gaan doen. En moet Seedorf dus nog even verder. Twee aanvoerders van Nederlandse makelij in deze wedstrijd. Want ook Van Persie is natuurlijk de captain van Arsenal. Of slecht gas is het tot nu toe 0-0 na bijna 11 minuten. Zo meteen na 9 nog veel meer BNN Today. Onder andere hebben we het over uh, hoe gaat het er aan toe... achter de schermen bij uh, het tennis toernooi in Rotterdam. Vooral de zakendeals, hoe gaat dat daar? Met uh, onder andere John van Lottom. Tot zo. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?